8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Winst ABN AMRO gestegen. Verenigde Staten tuimelen in fiscale afgrond en Vitesse-icoon Theo Bos overleden. ABN AMRO heeft een goed jaar achter de rug. De bank, die in handen is van de overheid, maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder kwam de winst uit op bijna 700 miljoen. ABN AMRO moest in 2012 opnieuw afschrijven op Griekse leningen. De bank gaat ervan uit dat een groot deel van die leningen wordt terugbetaald. ABN-topman Gerrit Zalm is tevreden met de resultaten. In 2012 werd de integratie van ABN AMRO en Fortis afgerond. Volgens Zalm is die ingewikkelde operatie volgens schema en binnen het budget verlopen, zonder problemen voor de klanten. Het is de Amerikaanse congres en het Witte Huis niet gelukt... om voor vandaag een akkoord te bereiken over de verlaging van de staatsschuld. Daarmee gaat automatisch vergaan een vergaand bezuinigingspakket in... met een omvang van 85 miljard dollar. Eind vorig jaar wisten Republikeinen en Democraten... een fiscal cliff op het laatste moment te vermijden. Maar de partijen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. De Democraten willen niet bezuinigen... en de Republikeinen willen de belastingen niet verhogen. Het is president Obama niet gelukt om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Vandaag praat Obama verder met vertegenwoordigers van de partijen. Een volgepakte restaurantboot is op de Tigris... in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad gezonken. Acht mensen vonden de dood en er zijn negen vermisten. De balken die de boot op zijn plaats moesten houden waren mogelijk te zwak. Ook zouden er te veel mensen aan boord zijn geweest. De boot lag permanent afgemeerd aan de rivieroever.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 Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Bij Bos werd begin vorig jaar kanker ontdekt. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. En vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach van de Arnhemse voetbalclub. Na een korte avontuur in Polen ging hij aan de slag bij FC Dordrecht. En daar moest hij vanwege zijn ziekte stoppen als coach. Theo Bos is 47 jaar geworden.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 Michael Bogert houdt zijn kaken op elkaar. NRC Handelsblad onthulde gisteren dat de oudwielrenner... bijna 17.000 euro betaalde aan de Oostenrijkse dopinghandelaar... Stefan Matschinev. Bogert ontkende tegenover de NOS het bestaan van die rekeningen. Over het bekennen van dopinggebruik, zei Bogert gisteren... er zijn meerdere krachten die een rol spelen om voorlopig nog niet te praten...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 Aan WB verkeersinformatie, er staan zeven files bij elkaar, zijn ze goed voor 17 kilometer. En niet veel bijzonderheden, op de A7 Zaandam richting Hoorn staat bij de Alfred Averhoorn 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. De drukte op de A15 is goed afgenomen, dat had te maken met twee aanrijdingen van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Knopend Gorkum en Hardingsveld Giesendam nog 3 kilometer.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 Met Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Komend uur de cijfers van ABN AMRO. Discussie over schaliegas en uiteraard... Verbijsterend, vol ongeloof, ook al hebben we het zien aankomen. Aandacht voor het overlijden van Theo Bos, oudspeler en trainer van Vitesse. Maar eerst naar onrust onder verplegend personeel. Extra bezuinigingen zijn volgens het kabinet onvermijdelijk. U heeft dat kunnen horen gezien de nieuwe voorspellingen... over de economie van het Centraal Planbureau die gisteren kwamen. Het kabinet heeft een opvallend bezuinigingsvoorstel. Namelijk een vrijwillige nullijn voor de zorg. Geen salarisverhogingen daar. Dat zou dan in totaal een miljard van de in totaal 4 miljard euro... aan extra bezuinigingen moeten opleveren. Ik heb nu contact met Monique Kemp, voorzitter van Nu91. Dat is de vakbond voor uh, verplegend personeel en verzorgers. Mevrouw Kemp, welkom in de uitzending. Goedemorgen. En er wordt dus gesproken over een nullijn in de zorg. 0% salarisverhoging. Wat vinden de verplegers en verzorgers daarvan? Nou, toen ik dat gisteren hoorde, toen dacht ik... dat was mijn eerste reactie. De tijd van Florence Nightingale die ligt al jaren achter ons. We zijn geen nonnen meer... en. Uh, nou, dat betekent dat een professie... en uh, de minister wil ook dat we allemaal hbo-opgeleid gaan raken... in de toekomst toch ook wel gewoon goed betaald mag worden. Dat gebeurt nu wel? Nou, eigenlijk staat de zorg al jaren onder druk. Mm -hmm. We hebben steeds uh, in moeten leveren. En, uh, nou ja, een vrijwillige nullijn... dat is natuurlijk een absurde maatregel. En ik vraag me ook af of je daarmee... Uh, nou ja, helemaal niet uh, op de toekomst gericht bent. Er zit totaal geen visie achter, er zit helemaal geen lange termijn beleid Want waar, achter. Waar bent u bang voor dan, mevrouw Kemper Dat als er geen salarisverhoging plaatsvindt uh, in de zorg op deze manier... wat voorziet u dan? Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat uh, salarissen niet afgesproken worden door de minister of de overheid. Die, He, gaat, daar, die doet... gaat daar niet over. Nee, die gaat daar niet over. Dat doen de sociale partners, werkgevers en werknemers aan de CAO-tafel. Dus daar gaat het uh, gebeuren. En aan de andere kant moeten we gewoon zorgen dat we voldoende verpleegkundigen en verzorgenden hebben... De arbeidsmarkt staat al ontzettend onder druk. En uh, nou ja, alle imago-campagnes ten spijt. Je kunt nog zoveel reclamespotjes en uh, soaps... over uh, het verpleegkundige en verzorgende beroep maken. Als daar niet een fatsoenlijke beloning tegenover staat... helpt dat helemaal niks. Nou ja, aan nou, de andere kant kun je zeggen. We zagen dat gisteren ook, de werkloosheid in Nederland loopt op. Dus ik denk dat er ook genoeg mensen zijn... die heel graag zouden willen werken in de zorg. Kunt u zich dat ja. niet voorstellen? Dat kan ik me voorstellen, maar dat zijn geen mensen die daar zomaar in kunnen stromen. Je moet een opleiding hebben en die opleiding die duurt uh, nou op zijn minst vier jaar. Mm. En daar uh, moet je ook geld uh, in steken. Dat betekent investeren, ook in, ook in opleidingen. En dat is uh, door het kabinet Rutte II destijds ook toegezegd. Er moeten meer mensen uh, aan het bed, er moeten uh, arbeidsmaatregelen... Uh, marktmaatregelen uh, vervuld worden. En er is toegezegd dat je investeert in vertegenkundigen en verzorgenden. Mm -hmm. En dat betekent ook een goed salaris. Nou, nou uh, zegt bijvoorbeeld minister Ascher van Sociale Zaken... Uh, vicepremier ook, die onderhandelt over een sociaal akkoord... we hebben iedereen nodig, iedereen um, ja, die uh, deel wil uitmaken van dit land. We hebben u nu nodig om afspraken te maken. U, u laat zich daar niet door aanspreken, dus u, u gaat hier niet mee akkoord? Nou, wij zijn nog steeds verbijsterd over dit voorstel. Nogmaals, het gaat om mensen die in de frontlinie staan van uh, nou, deze verzorging staat die hebben we nodig, die mensen die zijn trots op hun werk... en die doen dat uh, dagelijks met hart en ziel. En dan kan je niet vrijwillig aanvragen om geen salarisverhoging uh, uh, te krijgen. Nou ja, je kan het vrijwillig vragen, maar dan kunt u zeggen, dat doen we niet. Dat doen we He? niet. Ja, ja, dat doet u ook. Ja, maar goed, even, even kijken naar, naar de rijksbegroting. Hè? Want ziekenhuizen uh, zijn niet kostendekkend. en drukken ook op de rijksbegroting. Dit zou natuurlijk een snelle manier zijn om die uh, 4,5 miljard bij elkaar te verdienen. Want dat zou dan gaan om 1 miljard euro, zoals wij begrijpen. Ja, maar dat zeg ik nou uh, net. Dat is gewoon paniekvoetbal. Dat is korte termijnbeleid. En er mm. zit totaal geen visie voor de lange termijn achter. Kijk, en, dan, uh, en het is de vraag. Het CPB heeft nog niet eens de berekeningen... voor de uitgaven van vorig jaar uh, in orde. Hoe kun je dan voorspellen dat dit helpt voor de toekomst? Dat weet ik niet. Economen die zijn het ook helemaal niet eens nog niet eens over uh, maar ja, de, de precieze getallen wat dat dan gaat. Het is me duidelijk, mevrouw Kempf u ziet er helemaal niets in. Nee. Nee. Voorzitter van Nu 91. De vakbond voor verplegers en verzorgers. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Twaalf minuten over acht is het. Ik neem u mee naar Theo Bos. Hij is op 47-jarige leeftijd overleden. Hij werd Mr. Vitesse genoemd, omdat hij heel zijn carrière voor Vitesse heeft gespeeld. Carrière die duurde van 1983 tot uh, 1998. En daarna werd hij trainer. Maar Bos was bovenal vitesse naar. Bos overleed aan alvleesklierkanker, was al lange tijd ziek. Stef Tentij van de supportersvereniging van Vitesse, Goedemorgen. Goedemorgen. En gecondoleerd. Dankjewel. Theo Bos was Mr. Vitesse, zeg ik dat juist? Dat zag je helemaal juist, ja. Waar, waar zat hem dat in? Deze man die was uh, een en al geel-zwart als speler, als trainer, maar ook daarbuiten naar supporters, naar de club. Theo hield van Vitesse. Hoe, hoe, hoe kwam dat? Waar is dat ontstaan? Ja, Theo ging als vijfjarig jongetje al met zijn vader naar, uh, naar Monnikenhuizen. Dus ja, hij is vanuit supporter voetballer geworden. En heeft de club nooit meer losgelaten eigenlijk in zijn hart? Hij heeft de club in zijn hart nooit meer losgelaten. Nee, want hij is wel even weg geweest, of hoe vond u dat? Ja, hij is, hij is, hij is naar Dan Bos geweest en naar Dordrecht, maar ook toen was hij gewoon Vitesse supporter. Ja, nog steeds? Ja, altijd. Wat heeft hij voor de club betekend? Uh, heel veel. Hij heeft laten zien dat je, ondanks uh, dat je misschien een verschil kunt hebben, uh, wat hem dus overkomen is bij de club, dat je toch supporter blijft. Dat, uh, je blijft erachter staan. Hij was helemaal niet ranculeus? Bij mij weten niet, nee. Over zijn vertrek, nee? nee? Nee. Het deed hem pijn, maar hij, hij hield van de club. En, en die betrokkenheid, hè? Waar, waar, waar zag u dat aan? Uh, nou, een mooi voorbeeld is... Uh, in zijn dagen als trainer verloor, verloor Vitesse van Nac in een dramatische wedstrijd. En Theo stond in het supportersroom. En die kwam daar en die sprak met de supporters en die kalmeerde de boel. En dat is wat hij... Die... ...altijd deed om te proberen Theo de rust te heen. bewaren als het nodig was... ...en ja. de club op te stuwen als het niet ja, goed ging. precies. Theo was, was nooit aan het schoppen. Theo probeerde wel altijd uh, op te lossen. Maar Theo was ook de bos. Ja, dat hoor ik vaker vanochtend. Dat, dat hij, dat hij uh, op een hele prettige manier de baas was. Ja, ja. Theo uh, had uh, van zichzelf duidelijk iets dat, je, ja, dat hij de baas was... Mm -hmm. Maar zonder dat hij, uh, dat hij echt de baas moest zijn. Hij was een leider zonder de baas te zijn. Ja, dat is knap als je dat kan. Dat is heel knap. Mm. En vanavond speelt Vitesse thuis tegen FC Utrecht. Ik kan mij voorstellen dat dat een hele, ja, toch rare, een beladen wedstrijd wordt. Hoe, hoe gaat u daarmee om vanavond? Nou, kijk, dit, dit, dit overlijden van Theo doet iedereen pijn die een geel-zwart hart heeft. Uh, wij gaan uh, ermee om in de geest van Theo. Dat betekent dat wij nu wachten... Wat de familie wil. Mm -hmm. En als de familie uh, terughoudendheid vraagt, zullen we die nemen. En als de familie vraagt om een goed afscheid, zullen we hem dat geven. En dan, waar denkt u dan aan vanavond? Uh, dan, dan zal er in ieder geval een spandoek zijn. En ik ga, ik ga bijvoorbeeld al uit van, van uh, de bekende minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd. Ja. Okay. We moeten het afwachten. We moeten afwachten wat de familie wil, die zijn leidend hier. Ja. Fijn dat u ons eventjes te woord wilde staan... en stil wilde staan bij het overlijden van Theo Bos. Graag gedaan, dank, wel, dank wel. Stef ten Tij van de supportersvereniging van Vitesse. En straks in het Radio 1-journaal... krijgt u van mij de jaarcijfers van ABN AMRO... en u krijgt er ook bij de financieel directeur, Jan van Roet. Dat is mooi, hè? Eerst verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Lara, drie files. Eentje op de A7, Zaandam richting Hoorn... bij de Alfred Averhoorn, twee kilometer. Dat is een kapotte vrachtwagen, daar is de rechte reis ook dicht. Op de A9 ook maar Amstelveen bij het knoop Badhoeverdorp, drie kilometer. En de laatste is de A28, Zwolle Utrecht, bij Leusden, vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Ik zei het al, de jaarcijfers van ABN AMRO. ABN AMRO draait winst, sterker nog, meer winst dan voorheen... Het jaar 2012 leverde de bank, die in handen is van de overheid, een netto winst op van 948 miljoen euro en een plus van 38 procent. Nou, ik zei het al, u krijgt van mij ook de financieel directeur, Jan van Rutte. Meneer Van Rutte, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Renzen. Het kan dus nog, hè, in deze barre tijden geld verdienen. <laughs> ja, nee. Uh, wij zijn zeker tevreden met een, een winststijging ten opzichte van 2011 met 38 procent. Dat is een, een mooie stijging. Maar tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zeggen dat daar in die winst ook wel bijzondere posten zaten, 2011 en 2012. En als je die eruit haalt, dan zien we ook duidelijk de weerslag van een sterk, verslechterd economisch klimaat. Dat zult u even moeten uitleggen, want u zegt als we wat bijzondere posten, positieve elementen weglaten, dan zien we dat, ja, dat, het, dat het moeilijk gaat op dit moment. Waar zit hem dat in? Ja, dat gaat het zeker moeilijk. Even vorig jaar hadden we hoge voorzieningen op Griekenland. Nou, die hebben we dit jaar niet. We hebben zelfs een kleine vrijval. Nou, dan haal ik dat soort bijzondere... Een, een vrijval? Wat houdt dat in? Een vrijval op de voorzieningen die we op Griekenland hebben moeten nemen. Daarvan hebben we door een verkoop van een stukje van onze portefeuille... hebben we een, een vrijval kunnen boeken. Gewoon een stukje positief resultaat kunnen boeken. Uh -huh, uh -huh. Maar vorig jaar hebben we op die uh, posten grote voorzieningen moeten nemen en haal ik die eraf, ja, dan daalt ons resultaat ook. En dat komt eigenlijk door uh, toch wel sterk gestegen kredietvoorzieningen. En dat is toch de weerslag van het economische klimaat op dit moment in Nederland. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat bedrijven die de rekeningen niet meer kunnen betalen... die hun leningen niet terug kunnen betalen? Het zijn inderdaad bedrijven die in problemen zijn gekomen. En dat zien we op dit moment heel sterk in een aantal sectoren. Dat zit in de bouw, mm -hmm. dat zit in de onroerend goed... Maar ook in uh, midden- en kleinbedrijf, uh, weliswaar niet erg fors gestegen... maar desondanks nog steeds hoge voorzieningen... omdat bedrijven toch problemen hebben om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. En dat heeft toch ook weer te maken met op dit moment het uh, vertrouwen... dat de consument heeft in, uh, in de economie en in de toekomst... waardoor uh, uh, constructieve bestedingen achterblijven... en daarmee ook de investeringen achterblijven. En wat doet u met dat soort bedrijven? Geeft u ze meer tijd... Ja, wij hebben daar echt uh, programma's voor, We hebben ze of meer tijd uh, geven of in overleg treden op welke wijze uh, we een, een krediet kunnen uh, aanpassen. En uh, dat gebeurt eigenlijk bijna op basis van maatwerk. Dus we zijn ja, ja. echt bedurend in overleg met onze klanten als er een probleem zou zijn. En zijn er ook bedrijven waarvan u zegt, nou dat geld zien we niet meer terug, we moeten dat afschrijven? Ja, dat komt helaas ook voor. En dat is duidelijk ook wat ik al aangaf... de, de weerslag van het economische klimaat op dit moment. Er zijn zeker ook bedrijven met, uh, die uh, het niet redden. Het aantal faillissementen uh, in 2012 was ook fors hoger weer dan in 2011. Ja, en ook in 2013, nu heeft het Centraal Planbureau gehoord... Uh, Nederland laat toch nog een kleine krimp zien volgend jaar. Ja. Op dit jaar moet ik eigenlijk zeggen. Dit jaar en volgend jaar weer, weer een groei, hè? 1 Ja, volgend hopelijk. jaar weer enige groei. Dus dan uh, gloort daar toch weer wat licht... Ja. Ja, betekent dat um, als u ziet dat bedrijven dat wat moeite hebben met, uh, met bedalen... dat u wat voorzichtiger bent in het verlenen van krediet op dit moment? Nou, we zijn sowieso voorzichtig bij het verlenen van krediet. Je kijkt u voortdurend of er uh, voldoende onderpand is, of het bedrijf uh, gezond is. En daarbij zien wij wel inderdaad dat er wat minder vet is op de botten bij heel veel bedrijven. Dus dat betekent ook dat wij voorzichtiger moeten zijn bij onze kredietverlening. En betekent dat ook, we zagen dat bij Rabobank uh, deze week, uh, dat er uh, bij ABN af en toe ook wat mensen uit moeten? ja uh, nou dat ligt eigenlijk iets anders bij ABN uh, AMRO. is Het natuurlijk zo dat we een paar jaar geleden gestart zijn... met de integratie van ABN AMRO en Bank Nederland. Uh -huh. Dus vanuit die integratie zijn er veel mensen die het bedrijf uh, hebben verlaten. Uh, we hebben daarna gezegd, uh, we zijn bijna klaar met die integratie. En inmiddels is die overigens al klaar. Eind 2012 was die afgerond. Maar laten we nu ook kijken hoe we zaken beter kunnen doen. Dus vorig jaar, 2011 moet ik eigenlijk zeggen... Uh -huh. hebben we al aangekondigd dat we een, een programma aan het doen zijn om de organisatie nog efficiënter te laten draaien. En dat programma zijn we eigenlijk gewoon aan het uitvoeren op dit moment. En dat loopt zeker door tot 2014. Nu wordt er uh, stevig onderhandeld, zowel met de sociale partners als met allerlei oppositiepartijen door het kabinet. Wat zou u willen dat het kabinet en de oppositie doet op dit moment? Uh, valt er bijvoorbeeld te ontkomen aan extra miljarden bezuinigingen wat u betreft? Nou, ik denk dat het een moeilijk aan valt te ontkomen, maar ik denk wel dat het kabinet voor een uh, acrobatisch toestaat om aan de ene kant te voldoen aan de begrotingsnormen die er uh, Europees gezien uh, liggen. En tegelijkertijd moet het kabinet toch in staat zijn om die economie te stimuleren, vertrouwen te geven, bijvoorbeeld op de woningmarkt, uh, vertrouwen geven aan consumenten met betrekking tot de koopkracht. En, ja, ik denk wel dat de mogelijkheden moeten liggen, maar de kunst is hier tussen uh, bezuinigen aan de ene kant mm -hmm. en aan de andere kant selectief weer stimuleren. Financieel directeur Jan van Rutte van ABN AMRO. Dank voor de toelichting. Ja, wel graag gedaan. We gaan door naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend tussen de plattelandsjongeren. En je zou zeggen, Joris, bestaan ja. die nog? Want uh, ja, je hoort nog steeds dat de, met name regio's waar uh, veel platteland is... dat die krimpen, dat die leeglopen. Hoe, hoe, wat, is, wat is jouw conclusie na, na vanochtend? Nou, er is hier in ieder geval heel veel enthousiasme in Steenderen. Waar een van de bestuursleden van de plattelandsorganisatie Gelderland... die vandaag het honderdjarig bestaan viert... woont op de boerderij van haar vriend en haar schoonvader. Ze verlaat de boerderij af en toe om te gaan studeren in Nijmegen... waar ze rechten studeert, agrarisch recht. Maar ze komt ook veel bij mensen van haar eigen leeftijd... zelf 22, om te praten over problemen en oplossingen en mooie dingen en vervelende dingen op het platteland. En daar kan ze in de loop van de dag ook over gaan praten... vanwege dat honderdjarig bestaan met de koningin. Die komt hier langs en die kan dan eerst luisteren... naar allerlei discussies die gehouden worden. maar ook uh, een tentoonstelling bekijken... van 100 jaar plattelandsjongeren in Gelderland. En dan ziet ze foto's, en dat is toch wel bijzonder uit 1963 bijvoorbeeld... waar dan staat bij een uh, feest wat er toen was... voor het uh, duizendjarig bestaan van de gemeente Hengelo, Gelderland... En dat zijn dan jongeren, maar ja, de jongeren in 1963, die zagen er blijkbaar heel oud uit. Die zien er nogal, eh, dat, dat verandert toch ook. Jongeren van nu zien er toch jong uit, en ouderen van toen zien er wat ouder uit. Uh, en jongeren van toen zien er ook wat ouder uit. Er is een, volgens mij is dat de koningin ook, die hier, de vorige koningin, die hier op een, op een foto staat. En dan kan ze hier, koningin Beatrix, in die tent van alles te weten komen, over de vraag eigenlijk die jij stelt... van hoe is dat dan om hier op het uh, platteland uh, te wonen en te blijven wonen... op het moment dat het lijkt dat iedereen uh, naar buiten trekt. En dan kan ze ook nog genieten van tulpen, zijn het. Hè? Ja, die worden hier neergezet. Zijn mooi, mevrouw. Ja. ja Oranje tulpjes zijn het, die worden neergezet. Daar kan de koningin dan naar kijken. Hoe toepasselijk. Oranje tulpen voor de koningin. Straks meer van Joris. Eerst naar schaliegas, want de Verenigde Staten willen minder afhankelijk worden van olie. We zijn begonnen met het massaal winnen van schaliegas onder eigen bodem. Die methode is omstreden. En daarom is het voor Hollywood interessant om over zo'n oh, toch relatief saai onderwerp een film te maken. En gisteren draait Promised Land, een film met uh, Damon, ook in Nederland... Ook hier willen bedrijven naar schaliegas boren. Daarom ging verslaggever Jeroen de Jager naar de film... met de directeur van een van die bedrijven. Kort, het verhaal. een bedrijf wil boringen doen naar schaliegas in een uh, plattelandsgemeente. En probeert daar die bewoners dus zover te krijgen... dat ze hun land willen uh, afstaan voor die boringen. Niet iedereen is even bereidwillig. En dan komt er ineens een milieubeweging op te proppen. milieubeweging die ervoor zorgt dat nog meer bewoners tegen die schaliegasboringen zijn. En dan blijkt, en daar zit de crux van het verhaal... dat die milieubeweging door het schaliegasbedrijf zelf is ingehuurd. En hoe dat dan precies zit, waarom dat gunstig is, daarvoor moet u naar de film. Maar in ieder geval komt de schaligasindustrie er slecht af in deze film. Frank de Boer is directeur van het bedrijf Quadrilla. En uh, bedrijf dat bedrijf uh, wil proefboringen doen naar uh, schaliegas. Hoe kijkt u naar deze film? Ik vond het een aardige film. Ik vond vooral het einde wel aardig. De sterk hierin is dat de liefde overwint uiteindelijk. Daar hou ik wel van. I'm not teaching them how to farm. <laughs> oh, I'm sorry, no, you're teaching farming kids how to garden. <laughs> no, I'm teaching them how to take care of something. Maar het gaat natuurlijk over schaligas en het winnen daarvan. En het draagvlak onder de bevolking. In die zin was deze film niet gunstig, zeg maar, voor de schaligasindustrie. De film zet een bedrijf. Neer, een Amerikaans bedrijf wat uh, uitermate mani manipulatief uh, is en alles doet om, uh, om die schaliegasboring te winnen. Maar het is ook verder van de realiteit zou ik willen zeggen. Hier wordt het beeld geschetst dat schaliegas gevaarlijk is. Ha? Daar komen gassen bij vrij, methaangas zouden bij vrij komen. En er worden chemicaliën gebruikt die ook aan de oppervlakte komen en die schadelijk zijn. Is dat volgens de realiteit. Kijk, dit is een Amerikaanse film en er zijn voorbeelden bekend in Amerika dat er uh, contaminatie van water heeft opgetreden. Vervuiling? Vervuiling van water heeft opgetreden. Hier in Nederland, in West-Europa, in zijn algemeenheid kan ik zeggen, wordt zeer zorgvuldig. Het is state-of-the-art boortechnieken die wij toepassen. En wij zijn er zeker van dat dat geen verontreiniging van het grondwater ja. kan veroorzaken. Maar is het een bewezen technologie, zal ik maar zeggen? Uh, weet u bijvoorbeeld dat het een perfecte technologie is, die niet vervuilend is? Het, eh, kijk, een perfecte technologie die, die niet vervuilend is. Wij weten dat deze techniek eh, eh, heel, heel goed is. Dat die, wij, wij zijn er zeker van dat deze boringen op deze wijze... het grondwater niet vervuilen. Er zijn in Nederland onshore al zo'n 100 boringen op deze wijze... in de afgelopen decennia uitgevoerd. En daar heeft zich niet een incident bij voorgedaan. Ik ben blij dat we gas naar McKinley brengen. Deze film, hè? draagt hij in uw ogen bij aan het draagvlak? Ik denk dat de Nederlandse burger realistisch genoeg is om te zien dat dit entertainment is. Dat dit een film is en niet zo gek veel te maken heeft met de realiteit als het gaat om schaligasboor. Misschien gelukkig maar dat het een film is voor het arthouse circuit waar de halve man en een paardenkop op afkomt. Ik weet niet of dit een kaskraker gaat worden in Nederland, maar daar heb ik mijn twijfels bij. Hi everybody, I'm here because my farm is gone. The land has turned brown and died. Ik heb contact met de Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou u naar deze film gaan kijken? Nou, oh, uh, misschien wel. Het ja. gaat ja, blijkbaar over de liefde. Uh, nee, en, en over hoe, uh, hoe bedrijven zich gedragen natuurlijk. Ik zal me eens even oriënteren. Ja, ja want um, in Nederland leken schaliegasboringen vooral een kopzorg van kleine gemeenten. Maar nu liggen er ook plannen om binnen de stadsgrenzen van Utrecht de schaliegas te gaan winnen. Um, u ziet dat niet zitten. U heeft ook officieel bezwaar gemaakt bij minister Kamp. Waarom? Ja, dat heeft de raad ons trouwens ook uh, gevraagd. Hè? Dus de gemeenteraad die ziet dat niet, uh, niet zitten... Wij uh, zien een hele hoop nadelen, uh, even een willekeurige volgorde. Het houdt eigenlijk duurzame energie tegen. Je ziet nu al in Amerika dat de gasprijzen nota bene aan dalen zijn. Dat maakt het weer moeilijker voor zonne-energie om ertussen te komen. En we zijn er echt voor in Utrecht om naar een klimaatvriendelijke energievoorziening te gaan... Nou, en dat uh, voorkomt dit dus. Dat maar gaat, in, maar dit, gaat dit niet samen, mevrouw de Rijk, even tussendoor? Want uh, we komen zo meteen aan uw andere argument. Je kunt niet en-en doen? Nou, uiteindelijk, als je schaligas gaat winnen... dan uh, gaan de prijzen voor fossiele brandstoffen... die dus slecht zijn voor het klimaat. Schaligas is ook heel slecht voor het klimaat... Uh, die dalen weer en daardoor wordt het weer moeilijker... om ook uh, echt te investeren in, uh, in duurzame energie. Maar het is toch niet bewezen, toch, dat deurde... dat schadelijk is voor, uh, voor het klimaat? We, hebben, we hoorden dat ook die meneer van Cordella zeggen. Uh, er zijn honderd boringen geweest al in Nederland... In geen enkele keer is er sprake geweest van vervuiling. Nou, dat, dat ging dan over dat ontsnappen van dat methaangas. Hè. Er zijn hele kleine proefboringjes geweest uh, in Nederland... maar. Op andere plekken in de wereld zie je natuurlijk wel degelijk dat dat methaangas inderdaad ontsnapt. Methaan is een heel heftig broeikasgas. Uh, mm -hmm. Nou ja, en daarnaast is het een methode waarbij je dus hevige chemicaliën heel veel water gebruikt. En die hevige chemicaliën die kunnen zomaar vrijkomen in het grondwater of in het uh, drinkwater. Okay. En daar zijn we in Nederland nogal zuinig op. En heeft bezwaar maken zin of gaat Utrecht er eigenlijk niet over zelf? Wij gaan niet over uh, zeg maar de vergunningverlening. Uh, dat is inderdaad het ministerie van Economische Zaken. Vandaar ook dat wij een brief hebben gestuurd aan minister Kamp. Uiteindelijk, als het zo ver zou komen... dan zouden wij wel gaan over alles wat ze zeg maar, op de grond plaatsen. Dus dan hebben wij ook nog wel een rol te spelen. Dus dan gaat u ze dwars zitten, of niet? Wat, wat maak ik nou op uit uw woorden? Ja, als het zo ver zou komen... dan uh, zou denk ik ook de gemeenteraad van, uh, van Utrecht vinden dat wij eh, dat stevig moeten proberen tegen te gaan. Weer ben benieuwd. Wethouder Mirjam de Rijk van Utrecht. Dank. Graag gedaan.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 Radio 1, het NOS-journaal. Winst ABN AMRO gestegen en padstelling VS leidt tot fiscale afgrond. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. 2012 was een goed jaar voor ABN AMRO, de bank die in de handen is van de staat. Ze maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder kwam de winst uit op bijna 700 miljoen. Tegenvallen was dat ABN AMRO vorig jaar opnieuw moest afschrijven op Griekse leningen. De Nederlandse aardoliemaatschappij is niet eerlijk over de gevolgen van gaswinning, zegt een oud-medewerker van de NAM. Het bedrijf zegt dat als de bodem door boringen te snel daalt, ze dat dan kunnen tegenhouden door te stoppen met uh, oppompen. Maar dat hand-aan-de-kraan-principe klopt niet, zegt deze ingenieur. Het hand in de kraan is bedoeld om tijdig de productie zodanig terug te kunnen brengen dat geen onomkeerbare schade wordt aangericht. Hoe noemt u die garantie? die de NAM en het ministerie daarmee aan de bevolking geven? Uh, dat is geen, geen garantie, dat is misleiding. Vakbond Nu91 is valikant tegen een vrijwillige nullijn... voor verplegers en verzorgers. Het kabinet wil graag zo'n nullijn om 1 miljard te kunnen bezuinigen. De salarissen in de zorg zijn al laag, zich Nu91. En zo vind je helemaal geen mensen meer.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 soaps over het verpleegkundige en verzorgende beroep maken. Als daar niet een fatsoenlijke beloning tegenover staat... helpt dat helemaal niks. De tijd van Florence Nightingale die ligt al jaren achter ons. In Amerika gaan vandaag vergaande bezuinigingsmaatregelen in... voor zo'n 85 miljard dollar. Dat is het gevolg van de vastgelopen gesprekken over de staatsschuld. De bezuinigingen gaan automatisch in. Alle Amerikaanse overheidsdiensten moeten besparen. Voor democraten en republikeinen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 Politie en justitie in België zeggen dat het antidopingsbeleid in Nederland tekortschiet. Ons land is een zwakke schakel in de internationale bestrijding van de dopinghandel. Dat zeggen de Belgen tegen ons in het Caro programma Brandpunt Reporter. Nederland reageert niet of nauwelijks op tips over ondergrondse dopinglaboratoria. Brand is de in de gevangenis in Vught vanmorgen. Een gedetineerde wist in zijn cel een vuurtje te maken. Maar medewerkers van de gevangenis konden de brand snel blussen. De man is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De schade in Vught bleef beperkt tot de cel van de brandstichter. Ruim een miljoen Nederlanders hebben de AEHBO-app van het Rode Kruis op hun mobiele telefoon. 15 procent heeft de app ook al echt gebruikt in een noodsituatie. De applicatie werd anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. De meeste gebruikers hebben hem gebruikt bij een blessure en snij, schaaf of brandwonden. Zo'n 50 mensen gebruikten hem bij een hartstilstand. Oudspeler en trainer van Vitesse, Theo Bos is overleden. Bos overleed aan kanker. Hij was een groot deel van zijn leven verbonden aan Vitesse, waarvoor hij 369 wedstrijden voetbalde. Technisch directeur Ted van Leeuwen van Vitesse over Theo Bos. Te zien een man met een rustig temperament, maar vooral gespeend van elke vorm van prestige of zelfbjach. Theo was zichzelf te allen tijden: goed slecht, als speler, als trainer. Die is eigenlijk nooit veranderd. Theo Bos was 47. En dat was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weerplaza.nl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 Aan ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files. Wat opvalt is de file op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Alvint Averhoorn staat 3 kilometer. Ze vrachtwagens stil komen te staan. Daardoor is nog steeds de reisrook dicht. Wat langer is de file op de A28-svolle richting Utrecht bij Leusden 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen de knopen de Valburg en Ewek ook 4 kilometer. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag wordt uitspraak gedaan in de zaak tegen de Rwandese Yvonne Bassebia. Ze wordt ervan beschuldigd Hutus aangezet te hebben tot genocide op de Tutsis in de jaren 1990-1994. We hebben het er al vaak over gehad in het Radio 1 Journaal. Sinds 2004 heeft ze een Nederlands paspoort. Het OM heeft levenslang tegen haar geëist. Thijs Bouknecht van het NIOD instituut voor holocaust en genocide studies volgt deze zaak al langere tijd. Meneer Knecht, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt deze vrouw in Nederland berecht? Zij wordt in Nederland berecht omdat zij in de jaren negentig hier naartoe gevlucht is. Um, in een asielprocedure is terechtgekomen en uiteindelijk een Nederlands paspoort heeft gekregen. Um, uiteindelijk betekent dat dus dat zij als Nederlands staatsburger uh, verantwoordelijk wordt gesteld voor... Ernstige misdrijven tegen menselijkheid, waaronder dus genocide, oorlogsmisdaden, folteringen en verkrachtingen. En omdat zij dus een Nederlands paspoort heeft, gebeurt dat hier. En Nederland levert uh, geen mensen uit aan Rwanda, omdat er geen eerlijk proces daar gegarandeerd kan worden. En dat is eigenlijk de reden waarom dat hier gebeurt. Ja, maar, maar kan het de ON beoordelen of zij um, zich misdragen heeft op die manier daar? Dat is gigantisch lastig, want die misdaden zijn gepleegd in, nou ja, van 1990 tot 1994, dus een hele tijd geleden. Ja. Er zijn weinig documenten, uh, maar er is eigenlijk geen forensisch bewijsmateriaal. Dus de mensen die vermoord zouden zijn, daar zijn eigenlijk geen sporen van. Dus waar het OM zich op baseert, zijn getuigenverslagen, ooggetuigen. En daar zijn er 19 van die haar direct brand, verband brengen met een aantal moorden, een aantal verkrachtingen... het opstellen van dodenlijsten bijvoorbeeld... het uitdelen van wapens aan milities. En dat is nu voor de rechters dus een hele moeilijke taak... om te besluiten en te kijken naar dat bewijsmateriaal of die getuigen überhaupt de waarheid vertellen... wat ze zich uh, nog kunnen herinneren. Uh, het gaat om vragen van hoe duidelijk is uh, een verklaring. Uh, en daar tegenover staan natuurlijk ook nog uh, wat getuigen... die uh, voor haar pleiten. En, en daar geldt eigenlijk dat. Dus het dus is een ontzettend ingewikkelde zaak. Oké, okay, ondertussen wordt de lijn met u wat slechter, meneer Bouwknecht. Uh, ik weet dat u op Schiphol staat. Maar misschien kunt u even weer teruglopen waar u net stond... want toen was de lijn uh, veel beter. Ja, excuus. Uh, wat maakt deze zaak nou zo bijzonder voor u? Deze zaak maakt het bijzonder omdat dit de eerste genocidezaak is in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En ook de eerste, uh, het eerste onderzoek naar genocide gepleegd elders, dus in Rwanda en uh, zo, zo lang geleden ook. Um, dus dat is het eerste wat het interessant maakt uh, en belangrijk. Daarnaast ook nog dat het gaat om een uh, Nederlandse staatsburger. Um, er zijn uh, in Nederland een aantal uh, vluchtelingen en asielzoekers die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden... of misdaden tegen de menselijkheid, genocide. En Nederland wil eigenlijk geen vrijhaven zijn. Dus eigenlijk zendt dit proces ook een signaal uit... naar mensen die hier wonen en iets op een kerststuk hebben... dat dit eigenlijk niet door de beugel kan. En dat zij op moeten letten dat het OM... ook een onderzoek naar hun zou gaat doen. Uh, ja, maar goed, heeft het OM daar de mankracht voor... om, om dat soort mensen op te sporen en, en te vervolgen? Dat, dat blijkt nog, nog steeds een probleem. Er is tijd nodig, er is geld nodig en er is mankracht nodig. En het Openbaar Ministerie doet zo'n twee zaken per anderhalf jaar. Dus je kunt je voorstellen dat voor de tientallen, misschien honderden mensen die hier in Nederland wonen, uh, er een, uh, een groot deel vrijuit gaat of, of teruggezonden wordt uh, om in hun eigen land berecht te worden. Maar het is maar een klein aantal uh, zaken die gedaan worden. En dit is ook de laatste Rwanda zaak. Oké, okay, nou wij volgen de zaak ook vandaag. Thijs Bouwknecht van het NIOD, bedankt voor uw toelichting. Graag dus u hoort er meer over op Radio 1 later vandaag. Het is tien minuten over half negen. In veel kerken werd gisteravond uiteraard stilgestaan bij het vertrek van Paus Benedictus. In de sint jozef kathedraal in Groningen werd bijvoorbeeld een dankmis gehouden door Bischop de Korte. En verslaggever Menno Reemeyer, die was erbij. De kerk zit niet helemaal vol, maar toch zijn er een paar honderd mensen op de dienst afgekomen. Beste broeders en beste zusters, het is, mogen we zeggen, een bijzonder uur. Misschien mogen we zelfs zeggen een historisch uur. Want het is het laatste uur van het pontificaat van paus benedictus. De dienst die voorgegaan wordt door de bischop. Beste, beste zusters, dat, aanvaard, dat worden door God, de gevaar. En wanneer hij terugkijkt op het werk van Paus Benedictus. paus Benedictus wist van de grote crisis rond het godsbesef... met name in de westerse delen van de kerk. Voor mij is Paus Benedictus ook een grote christelijke humanist. De paus heeft ook contacten gezocht met andersdenkenden. Maar ook vooruitkijkt naar wat de nieuwe paus zou moeten brengen. Tegelijkertijd gaat we ook op een goede bestuurder... Maar ik denk dat veel van ons zich ook ongerust maken over het nieuws wat komt uit het Vaticaan. Over fracties van kardinalen die elkaar tegenwerken. En zelfs verhalen over corruptie. We mogen hopen op een goede communicator. Een paus die op een aansprekende en vruchtbare wijze het evangelie van Jezus voor mensen van vandaag, ook voor jonge mensen van vandaag, kan uitleggen. En de relevantie ervan gelaten zien. En dan vragen we aan het einde van deze evangelie de zegen van de God. Dominus. Na de dienst wordt er nog nagepraat in het voorportaal van de kerk. Waar ja, maar dat hij getraad, hè? een melancholisch gevoel. Ja, waarom? Ja. Omdat een, een groot leider afscheid neemt van onze kerk ja. en dat is een ongebruikelijke stap. Ook wij moeten daar aan wennen. Humaan, ja. zei de bisschop. Ja, de bisschop heeft het fantastisch verwoord. Ja. Omdat ja, er is veel over hem gezegd. Maar blijkbaar is hij een veel grotere geest dan dat wij geweten hebben. Maar toch, de volgende moet meer een bestuurder zijn, een communicator. Dat eh, bepaalt God, de geest. De geest bepaalt wat er gebeuren moet. Daar weten wij niets van. En u? Het komt allemaal goed. Daar ben ik van overtuigd. Vanzelf? Ja. ja. alles is wat dat betreft onder controle. En monsieur, hoe was dat om vanavond zo'n dienst te hebben ja eigenlijk het laatste uur van de pauze zit het er ja. nu achterhoofd. Dat was, wel, dat was wel heel, heel, heel, heel interessant eigenlijk, zo'n zo laatste uur. Want ik wist dat, dat ik, toen ik om zeven uur begon, hij is nog één uur paus. Precies, het uur dat wij Eucharistie vierden, eh, was ook zijn laatste uur als, als paus. Het was de laatste keer eigenlijk dat u in een dienst zijn naam uitsprak, denk ik? Ja, want eh, vanaf nu is, ook, eh, is het zo dat er in het Eucharistische gebed... de komende weken wordt er geen pausnaam genoemd. Pas als de nieuwe pauze weer is, dan wordt er weer de nieuwe, de nieuwe naam ingevoegd in het Eucharistische gebed. Worden dat weken van nieuwsgierigheid, benieuwd zijn, Zeker. zijn Zeker. spanning? Nou, spanning... Ja, nee, gezonde spanning. Ik denk wel dat, dat, dat wij als katholieken dat natuurlijk dan nu zo blijven volgen. En met name als de conclave begonnen is, dan is het nog waarschijnlijk enkele dagen. De laatste conclave hebben niet zo lang geduurd. Dus uh, dan, uh, dan wordt het wel helemaal spannend wanneer de Witte Rook uh, zichtbaar is, zal ik maar zeggen. Bisschop De Korte over uh, de Witte Rook in een bijdrage van Menno Reemeijer. De vorige verkiezingen in Kenia, dat was zo'n vijf jaar geleden... zorgden voor een enorme chaos en veel geweld. En dus wordt er gevreesd voor de volgende week... als de Kenianen opnieuw moeten gaan stemmen. Hoort u zo meer over. We eerst hoe het is op de weg van Jolanda van der Velden. Valt Reuze mee, Lara, 4 files. Uh, daarvan noem ik de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij de Afrit drie 3 kilometer. Op de A7 is de vrachtwagen van zijn plek. Zaandam richting Hoorn, bij Afrit Averhoorn nog 2 kilometer. En verder wat langer nog de A28, Zwolle richting Utrecht... bij Leusden, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen. Langer doorwerken. De pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao wordt verhoogd. Van 60 naar 65 jaar. En die maatregel gaat vandaag al in. Er komt wel een overgangsregeling, maar mensen die deze maand 56 worden... die krijgen de volle map vijf jaar dus extra doorwerken, erbij. Correspondent Dick Draaier zocht zo'n pechvogel op op een school in Willemstad. Oké, okay, dames en heren, gaan jullie zitten. Klas V3... Hier op de tafel ligt jullie toets, kunnen jullie pakken. Dat gaan we bespreken, want alhoewel iedereen... Een... Tineke Knaap is lerares Engels op het voormalige Peter Stuyvesant College in Curaçao. De school heet sinds dit jaar Collegio Alexandra di Paula. Tineke is 55 jaar oud, wordt over een week 56 en gaat over vier jaar met pensioen. Althans, dat dacht ze. Vandaag, 1 maart, is de pensioensgerechtigde leeftijd op Curaçao opgetrokken van 60 naar 65 jaar. En dus moet Tineke vijf jaar langer door. Ik heb jullie gevraagd, fill in de correct past simple of present perfect. Past tense, perfect tense, allemaal tijden, dat heeft voor u een extra dimensie gekregen, want u moet vijf jaar langer doorwerken. Ja, dat is ontzettend vervelend, hè? heel knap lullig eigenlijk. Dat je denkt nog vier jaar te moeten werken en dan wordt het er opeens negen, dat is meer dan 50 procent. Dus ja, ik was niet echt blij, moet ik zeggen. Als je dat al hebt opgeschreven, dan kan je al bijna niks meer fout doen. Ik heb aan je... Zolang je nog gezond bent, dan uh, is het niet zo'n probleem. Kijk, op Curaçao is het zo dat natuurlijk de temperatuur overdag rond de 30 graden is. Alles is open. De temperatuur speelt hier een grote rol. Dus het, het is toch wel even een tegenvaller, zeker. Geldt het voor u dat u persoonlijk persoonlijk ook hier echt zwaar tegen aankijkt? Nou... Ik moet eerlijk zeggen, dat valt wel mee. Omdat ik gewoon mijn werk met heel veel plezier nog doe. Ik ben pas wat later in het onderwijs ingestroomd. Dus ik heb ook nog niet echt het gevoel dat ik alles al voor de zoveelste keer doe. Dus voor mij persoonlijk is de arbeidsvreugde nog wel zeker aanwezig. En hoe zit het met uw collega's? Heeft u daar al over gesproken? Nee, nog niet. Gisteren is pas het besluit in de Staten gevallen. Maar je hoort wel dat mensen erover praten, inderdaad. Dat, uh, het valt veel mensen best wel tegen. Want ja, met 60 met pensioen is het toch op Curaçao heel normaal. Al lange tijd. Daar zit Curaçao in financieel zwaar weer. Deze maatregel is nodig om die overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. De vakbonden van het onderwijspersoneel en trouwens van alle ambtenaren op Curaçao... hebben toch wel gesteund en gekreund bij het horen van deze maatregel. En zijn zelfs bereid om actie te voeren. Ze zijn erop tegen. Ik denk dat ze hun rol vervullen. Maar ja, ik ben ook wel realistisch genoeg om te weten dat gezien de financiële situatie waar Curaçao in verkeert... Ja, moeten er pijnlijke maatregelen worden genomen. En dit is er eentje van. En ja, jammer genoeg treft dat mij persoonlijk, maar uh, ik begrijp het wel. Dingen, meervoud, hebben changed. Naast het optrekken van de pensioenleeftijd treft de regering nog meer maatregelen. Zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de ziektekostenverzekering en een forse verhoging van de BTW. De komende weken zal blijken of het begrip dat Tieneke heeft ook gedeeld wordt door de rest van de bevolking van Curaçao. Oké okay, mensen, dat was de les van vandaag. Ik zie jullie volgende week. Einde week. Daarna, en de week daarna, en de week daarna... want Tineke de Knaap uit Willemstad, een 56-jarige lerares Engels... die zal nog even door moeten, een jaartje of negen... vanwege die verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao. Wie ook nog even doorgaat is Joris van der Kerkhof. Ja. Joris, eh, vanmiddag komt de koningin langs, hè, daar waar jij nu bent. Is, is het al groot ja. feest? ja. Uh, dat wil zeggen, er wordt heel hard gewerkt om de tent een beetje in te richten. Uh, de bloknotes liggen er die, uh, die uitgedeeld gaan worden. Plattelands, jongeren, Gelderland. En daarbij een tekentje van een juichende jongeman of, uh, of jonge vrouw. Welkom bij de tentoonstelling 100 jaar vrijwillig jongerenwerk op het Gelders platteland. En dan kun je vanaf 1913 de notulen uh, van de eerste vergaderingen tot, uh, tot nu... zo'n beetje zien wat hier uh, allemaal uh, gebeurd is... En uh, er is iemand al aan het kijken. Mevrouw. Mevrouw. Nou ja, dat mag. Ja, mag dat. U was zo aan het lachen net. Waar moest, u zo, waar moest u zo hard om lachen? Nou, fantastisch. Die foto's natuurlijk. Ja, kijk nou zelf. Dat was begin jaren zestig. Ja, super toch? Alleen die gezichten al. Fantastisch. Maar ik vind nu, als je daar nou kijkt naar de monturen van de brillen. Nou ja, is... We komen weer terug, hè? Het ja. is nu weer. Zie ja. Ja. zie het bij u. Ja. U bent Enzo. zelf van wanneer? Ik ben... Uh... Oh, ja, nee, dat is een beetje een pijnlijke vraag. Ik ga wel een poosje mee. <laughs> ik werk nog steeds voor de plattelandsjongeren. Ja. Al uh, ruim 35 jaar. Dus dat is, uh, dat is wel weer het leuke ervan. Je wordt wel ouder. Maar wel voor de jongeren blijven werken. Dat is een goed... Uh... Remedie daarvoor. Je kunt tot je 35 ste ook lid blijven van de club. Ja. Ja. Maar de, u, u, u werkt er alleen maar voor. U bent geen lid meer, want daar bent u dan net... Nee, ik ben zelf nooit lid geweest van een platteland... Vroeger wel een KPA, dat was de voorloper op de PEG. Maar uh, niet echt lid geweest, nee. Ik heb altijd wel voor de jongeren gewerkt. Ja, voor de plattelandsjongeren Gelderland. Ja. Ben jij lid? Ik heb uh, stage gelopen bij de PEG, dus uh, vandaar, ik zit nog steeds in de organisatie... en vandaar dat ik uh, vandaag ook hier ben. Als wat heb je stage gelopen dan? Wat heb je geleerd? Uh, ik heb uh, op het kantoor bij de PEG gewerkt... en ik heb onder andere uh, een ledenonderzoek gedaan, dus klanttevredenheidsonderzoek. Zijn ze tevreden, de leden? Over het algemeen wel, ja. ja. Er zijn goede oh. resultaten uitgekomen. En uh, merk je dan ook dat er wel heel veel jongeren weg zijn hier, dat, er, uh, dat het, dat het wegtrekt van het platteland en dat er, uh, de, ja goed, de jongeren die overblijven dan misschien wel fanatiek zijn, maar dat er heel veel weg zijn? Um, ja, over het algemeen merk je dat door de jaren heen wel veel meer, dat ze, um, ja, ze, ze trekken meer naar de steden toe om daar uh, ja, leuke dingen te gaan doen en um, ja, wij willen juist bevorderen dat je ook op het platteland leuke dingen kan doen en dat het platteland leefbaar wordt, blijft voor de jongeren, dus. Uh, je woont zelf in? Ik woon zelf in Eibergen. Maar ik studeer in Nijmegen, dus ik trek zelf ook een beetje naar de stad. Maar... waar blijf je dan in Nijmegen? Nee, ik, um, ja, ik denk dat je wel als, als ja, jong iemand in een stad liever woont dan op het platteland, denk ik. Maar um, ik denk dat ik altijd wel weer terug zou blijven gaan, ook in de weekenden naar het platteland. En die ene afkorting, PEG staat voor? Plattelandsjongeren Jongeren Gelderland. Nou, veel plezier vandaag. Ik ga even naar iemand toe die ook in Nijmegen studeert. Die net met vier gouden ballonnen uh, de tent uh, uitliep. Uh, Lisette Arens. 22 jaar, studeert rechten uh, in Nijmegen. Maar woont in Steenderen, hier 600 meter uh, vandaan. Dit is het dorpje Toldijk. Uh, op de boerderij met haar vriend en de, en de schoonvader en de 165 koeien en de 145 uh, kalveren. En uh, Lisette! <laughs> en dus vijf uh, verschillende gouden uh, ballonnen. <laughs> ja, ja er, was, er was net iemand die zei... Uh, ik studeer in Nijmegen en jongeren blijven eigenlijk wel makkelijker hangen in de stad. Gaat dat voor jou ook? Omdat nee, je daar uh, uh, uh, nu studeert? Nee, absoluut niet. Maar ik denk dat het ook een beetje verschilt met uh, uh, waar je echt vandaan komt. Of je echt van het platteland komt. Als je dat echt je hele leven al hebt gewoond. Hij kwam van Eibergen. Ja, dat klopt. Dan weet ik. Sofie was dat, denk ik. Ja. Uh, ja, dat ligt ook een beetje aan hoe je ja, bent opgevoed, een beetje gewoon door. Maar um, ik denk de mensen die echt, echt plattelanders zijn, dat blijf je gewoon. Of je naar de stad gaat of wat dan ook, dan kom je altijd terug. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Ja, maar hoor die belonnen. Joris van de Kerkhof. Vanochtend, daar waar de koningin ook later komt vanochtend. Ja, ja. Kenia dan gaat maandag naar de stembus. Vorige verkiezingen, eind 2007, begin 2008, misschien weet u dat nog, leidde tot grootschalig geweld. Een nieuwe grondwet moet een herhaling van zulk geweld voorkomen. Onder andere door de oprichting van 47 regioparlementen. Correspondent Koert Lindeijer volgt de campagne van twee kandidaten... in de westelijke stad Kisumu. Ik ben een heel young, vibrant leader. Stem op mij, James Weary. En dan komt het allemaal in orde. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. James. Dit is een van de gebieden waar u uh, campagne voert. Ja, this is the area that I represent. This is part of my land, uh, within Kisumu Central constituency and Kisumu County. Dit is een van de sloppenwijken waar ik uh, campagne voer. Wat zijn de grote problemen van de sloppenwijken? The major probleem is access to water. Ik ben ervoor dat er meer veiligheid uh, komt, betere wegen ook. Kom je op een blubberpaadje hier naar het hart van deze? Schloppenwijk en water, want er is hier geen stromend water. Onder de nieuwe grondwet is dit een nieuw parlement, een lokaal parlement. Denkt u dat dit uitmaakt nu uh, er meer vanaf de basis moet worden gekozen voor de mensen? We used to have a central government, taking care of every, in need of every Kenyan. Het politieke systeem van Kenia was veel te gecentraliseerd, met alle macht in Nairobi. Onder de nieuwe grondwet krijgen lokale politici nu veel meer invloed. Wij op lokaal niveau weten veel beter wat er onder de mensen speelt. dan de politici dat doen in de verre hoofdstad Nairobi. Risico is natuurlijk ook dat de corruptie wordt gedecentraliseerd. Hè? Ja, ik denk the corrupt leaders not going to be elected. Ja, dat is natuurlijk wel waar, maar ik beloof u dat ik niet corrupt zal zijn. Dat ik alleen met eerlijke leiders zal samenwerken. Dat ik erop zal letten dat er geen corruptie plaatsvindt. En Keniaanen zijn bewust geworden in de afgelopen paar jaar dat ze niet meer op corrupte politici moeten stemmen. En ik ben niet corrupt. James Bury, de kandidaat voedt campagne te voet. De sloppenwijken, wat ganzen, die wat dobberen in een plas water. En we zijn nu aan het meer gekomen, het Victoria Meer. De geur van vis, daar waar de vis wordt binnengebracht. En James stapt naar een groepje vrouwen die de messen slijpen om de vis schoon te maken. En het scherp mes worden oh, de schubben van de nijlbaars uh, af, uh, afgehaald. James, ben jij bang voor geweld bij deze verkiezingen? Mm, not really this time. I'm not afraid because I know there are a lot of structures in place. Wat hier in 2007 gebeurde kan niet nog een keertje gebeuren in Kisumu, want politici zijn er zich er nu van bewust dat ze geen uh, geweld moeten creëren zoals de vorige keer. Yeah. Op een andere plaats in Kisumu voert Abdul Dubai campagne voor een zetel in het regionale parlement van Kisumu. Which talks about is addiction to the opposite sex. Een van de problemen is dat we verslaafd zijn aan vrouwen. Maar u bent zelf zo populair bij de vrouwen. Um, being popular does not necessarily mean I'm addicted to them. <laughs> van vrouwen houden is één ding, maar eraan verslaafd zijn is. Uh... Iets heel anders. En dat hoort bij de moderne tijd om eraan verslaafd te zijn. Daarom predik ik tegen verslaving aan seks. Geweld? Denkt u dat er geweld uitbreekt? Uh, I, I highly doubt that will happen. Ik predik tegen geweld uh, tijdens mijn uh, campagne. Er waren uh, gewelddadigheden in 2007-2008 omdat de verkiezingen niet eerlijk uh, waren. Maar als de verkiezingen nu eerlijk zijn, dan zal er geen geweld uitbreken. Uh, there will not be violence. Reportage van Koert Linder over de verkiezingen in Kenia. Morgen trouwens deel 2. Dan gaat het over de twee strijdende stammen van destijds. De Kikuyu en de Kalenjin. Vrijdagmiddag live. Joop Daalmer die de wereld van kunst en cultuur stevig opschudt. Kijk je ook eens naar de bovenkant. Zitten er niet veel directeuren die te dikke salarissen hebben. rubrieken van Bert Brussen, Frits Barend en Justus Van Veel satire. Niet meer vrouwen in de media, maar minder mannen. Dat zou schelen. En live muziek van Joris Linssen en zijn Karamba. Je bent welkom.